Twee uur. Het NOS-journaal. Renate Evers. De Libische autoriteiten hebben Nederland toestemming gegeven te landen op de luchthaven bij de Libische hoofdstad Tripoli. Dat heeft een woordvoerster van het ministerie van Defensie gezegd. Het KDC-10-transportvliegtuig van de luchtmacht staat in Eindhoven klaar om in Libië Nederlanders op te halen. Verslaggever Jeroen Wollars. Het toestel staat klaar voor vertrek. Rond tweeën is het de bedoeling dat het de lucht in gaat. Dan is het drie uur vliegen naar de hoofdstad van Libië, Tripoli. Dan zijn ze daar in het beste geval anderhalf uur bezig om die evacuees aan boord te krijgen. Dan is het weer drie uur terugvliegen. Dus ze hopen hier dat als er niets tegen zit, dat het toestel rond half negen, negen uur weer terug is in Nederland. Steeds meer Libische topdiplomaten keren zich af van kolonel Gaddafi. Zo heeft de Libische ambassadeur in de Verenigde Staten gezegd... dat hij het dictatoriale regime niet meer vertegenwoordigt. Hij roept Gaddafi op te vertrekken en het volk met rust te laten. De Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties... wil een internationaal onderzoek naar het geweld in Libië. Volgens de commissaris moet onderzocht worden... of de aanvallen op demonstrerende burgers... misdaden tegen de menselijkheid zijn. De VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR zegt dat de Europese... en Noord-Afrikaanse buurlanden van Libië... geen Libische vluchtelingen moeten terugsturen. Onder meer Italië kan veel vluchtelingen verwachten. Volgens de VN is dit het moment om een humanitair gebaar te maken. In Amsterdam woedt een grote brand bij een chemiebedrijf in het westelijk havengebied. Bij het bedrijf Diergadig Chemical Storage staat een van de loodsen in brand. Maar daar zouden geen chemicaliën liggen. Verslaggever Matthijs van de Wiel staat bij de brand in Amsterdam. Matthijs, hoe is de situatie nu? De brand die neemt absoluut nog niet af. Het is nog steeds die enorme zwarte rookkolom die heel hoog de lucht in torent. Je kunt hem zien vanuit de grote omtrek rondom Amsterdam. Van een grote afstand zie je hem al. Die zwarte rook en dan boven het dak van het bedrijf. Ik sta op een paar honderd meter afstand, zie ik die vlammen uit het dak slaan. Echt meters hoog. Elke keer als de wind een beetje aanwakkert, dan zie je die vlammen die echt heel erg hoog in die zwarte rookkolom naar boven stijgen. Ik heb wel wat waterstralen gezien van de brandweer die natuurlijk... Met groot materieel bezig is. Overigens heeft het bedrijf ook eigen brandblusinstallaties. Uh, maar die waterstralen krijgen geen enkel grip op dit moment op de, op de brandhaard. Dan steeds is die rookkolom onverminderd dik, zwart en hoog. En weet jij inmiddels of er gevaarlijke stoffen zijn vrijgekomen? Nee, we hebben als laatste bericht van de politie... en van de brandweer te horen gekregen dat het een loods betreft... waarin cacao en rubber zijn opgeslagen. Er zijn wel hele gevaarlijke stoffen op dat terrein in een andere loods... maar die staat daar niet aan vast en die wordt nat gehouden. Die situatie is onder controle, zegt het bedrijf. Toch wordt de bewoners geadviseerd om voor de zekerheid... ramen en deuren gesloten te houden. En ja, er staat weinig wind, dus de rookwolk gaat echt recht de lucht in. Het is niet zo dat het nu op een bewoond gebied... Vlak boven de hoofden van de mensen hangt. Matthijs van der Wiel vanuit Amsterdam.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 Het was al bekend dat de minister wil dat de zomervakantie... in het voortgezet onderwijs in de toekomst zes weken gaat duren. Een week minder dan nu. Het weer droog en vrij zonnig. Maximaal in het zuiden rond 3 graden. In het noordoosten vriest het licht. Morgen bewolkt en in de middag vanuit het westen regen en natte sneeuw. Het wordt dan 1 tot vijf graden. ANWB Verkeersinformatie. Op de A4 Hoogvliet richting Vlaardingen... Door twee te hoge vrachtwagens staat 2 kilometer file voor de Benelux-tunnel. De weg is weer vrij. Op de A20 Gouda richting Hoek van Holland... tussen het Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel... staat 2 kilometer file door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. En tot slot een treinvertraging, want tussen Apeldoorn en Deventer... rijden door een aanrijding geen treinen. Reizigers hebben meer dan een uur vertraging. De Peugeot 206 Plus is zo ongelooflijk voordelig.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 EO, dit is de dag. Thijs van den Brink en Elsbert Grutteken. Goedemiddag, van harte welkom bij Dit is de Dag. Allerlei verhalen doen er de ronde. Maar waar het om gaat is dat de situatie daar hoogst turbulent is. Veel geweld. Er zijn eh, mensen die ook hun toevlucht proberen te zoeken. Binnen Libië naar veilige orde. Nou, dat betekent dus maar één ding. De Nederlanders die daar zitten, moeten zo snel mogelijk weg... We luisterden naar een bezorgde Nederlandse minister Uri Rosenthal over de situatie in Libië. Iemand die de gebeurtenissen daar goed volgt, de journalist en Arabiste Nicolien Zuidgeest. Goedemiddag. Goedemiddag. De dagen van Gaddafi als leider van Libië lijken geteld. Hoe lang gaat hij het nog volhouden, denk je? Nou, dat is lastig te zeggen, maar ik denk niet dat, het, uh, dat, het, dat hij het nog heel lang gaat volhouden. Ik kan het me haast niet voorstellen. Een paar nee. dagen dan. Ja, het zal misschien een, een paar dagen zijn of een week. Dat is een beetje af, hangt een beetje vanaf tot wanneer hij nog zijn stuiptrekkingen heeft. Asielprocedures zullen sneller worden afgewikkeld. Dat maakt de minister van Immigratie en Asiel Gert Leers vanmorgen bekend. Hij is zometeen bij ons te hij is er nog niet. Uh, dus dan gaan we hem vragen wat precies de bedoeling is. Ja, theoloog Huub Oosterhuis beweerde zaterdag in het programma Blauw Bloed dat koningin Beatrix in haar laatste kersttoespraak niet alles heeft gezegd wat ze graag had willen zeggen. We blikken daar straks in onze rubriek De Tijdmachine nog op terug met historicus Wim Berkelaar. Wim, ook goedemiddag. Goedemiddag. Ja, Wilders heeft het verhaal afgedaan als fabeltje, dus een van beiden slaat de plank mis. En jij hebt onderzocht hoe staatshoofd en regering in de loop der jaren met elkaar omgingen. Zou het nou kunnen kloppen wat Huub Oosterhuis beweert? Nou, ik denk wel dat Wilders de waarheid heeft gesproken, om daarmee te beginnen. Ik denk niet dat Wilders uh, gecensureerd heeft. Maar in hogere zin heeft uh, Huub Oost denk ik ook gelijk... dat hij kent de koningin natuurlijk goed. En ik denk dat hij aan haar lichaamstaal... of misschien zelfs in gesprekken met haar wel voelt van... ze zou meer willen zeggen dan ze doet. Ik denk dat ze zich gecensureerd voelt, maar dat ze het niet is. Dichter bij de dag is vandaag Thierry Brouinja. Naar zijn poëtische samenvatting van dit programma luisteren we tegen drieën. Welke vraag zou u graag aan minister Gert Leers stellen? Laat het ons weten, bijvoorbeeld via onze website. Uh, dit is dag.nu, u kunt ook mailen. Dit is de dag@eo.nl. Kan ook via Twitter en dan uh, kunt u een vraag stellen via Twitter. En dan gebruik dan even de tweet als u wilt. Uh, hashtag #didd ja, de ontwikkelingen in Libië gaan snel. We praten daarover met Nicolien Zuidgeest. Kent Libië heeft een boek geschreven over Libië. Uh, wanneer ben je voor het laatst in het land geweest? Uh, Dat is nu drie jaar geleden. En was er toen al iets te merken van onvrede, onrust? Ja. Dat was heel goed te merken. Bevolking over het algemeen was gewoon... mensen zijn, waren toen ook al gewoon heel ontevreden over... Uh, er zijn enorme olieinkomsten in Libië. Dat wordt niet terugvertaald. Dat zie je niet terug in de openbare voorzieningen. Er is een hoge werkeloosheid. Uh, mensen, het leven werd gewoon steeds duurder. En mensen waren ook gewoon al steeds gefrustreerder... over het, het gebrek aan vrijheden. En vertelden ze dat ook aan jou als buitenlander? Of was het moeilijk om daarover in gesprek te komen? Uh, wel, het is heel lastig om daar met mensen over in gesprek te komen. Want um, omdat Libië zo'n strikt geregeerd uh, regime is... alles centraal opgelegd van bovenaf... Um, ja, is het echt een dictatuur van de bovenste plank. En Het is een van de weinige landen waar ik zelf in het Midden-Oosten... Nou, ik heb me nog nooit onheimisch gevoeld, maar in Libië wel. Omdat je het idee had dat je in de gaten werd gehouden of wat wat, wat Nou, nee, het dat niet. Het is gewoon meer het algemene sfeer op straat. Wat je voelt, hoe mensen kijken, hoe, hoe, hoe schichtig mensen zijn. Het is gewoon een soort negatieve sfeer die. Uh... Voelt. Ja. Nou worden wij allemaal geconfronteerd, uh, en de bevolking daar nog veel meer... met het geweld van het uh -huh. regime van Gaddafi. Uh -huh. uh, verbaast het jou dat hij op deze gewelddadige manier reageert? Of is dat, lag dat ook in de lijn der verwachting? Nou ja, hij heeft een heel groot ego. Dus ja, mensen met een groot ego zullen... Inderdaad, met groot uh, geweld reageren, dat verbaast me wel. Maar waar vooral de Libiërs zelf heel erg verbolgen... en, en, en verdrietig over zijn en, en eigenlijk woedend over zijn... is het gegeven dat hij Afrikaanse huurlingen inzet... om uh, Libiërs zelf af te slachten. Hm. Want waarom en... is dat zoveel erger dan wanneer zijn eigen militair... of zijn eigen, leger, of zijn eigen politieagenten het doen? Ja, ze vinden, ja, dat is nog laffer omdat je het dan door iemand anders laat doen zelf niet de confrontatie aangaat. Ja. Ja. ja. Nou wordt er vandaag vergaderd, zowel door de VN-veiligheidsraad... als door de Arabische Liga in een extra vergadering. Um, kunnen die instituten iets doen? En wat dan? Uh, ja, ik denk dat het heel goed zou zijn als er internationaal... veel meer druk wordt uitgeoefend uh, op Libië. En dat is ook iets waar over het algemeen het maakt niet uit... welke Libië je, je spreekt. Maar ook mensen in het uh, Midden-Oosten zelf zeggen van... Uh, voer die druk op, want hoe kun je het in godsnaam verkopen... Uh, dat je vanuit uh, Nederland uh, of vanuit Europa olie, gas uh, krijgt vanuit Libië. Hè, en wij allemaal mooie verhalen, Europese Unie, een nabuurschapbeleid, mensenrechten... nou bla, bla, bla. Maar dan neem je niet de verantwoordelijkheid op het moment dat het misgaat... Hmm. en dat het zo uit de hand dreigt te lopen. En waar zou, van, waar zou dat dan uit moeten bestaan? Wat zou Europa bijvoorbeeld kunnen doen? Uh, Europa zou ten, in de eerste plaats sowieso uh, met heel veel druk kunnen komen. Dus en tegen dat... Gaddafi zeggen dat hij moet gaan? Uh, ja, en de druk bijvoorbeeld ook opvoeren bij andere instanties. Dat kan bij de Arabische Liga, dat kan uh, bij de VN. Ik bedoel, daar zijn de diplomatieke kanalen ook wel voor. Maar uh, daar moet echt iets gebeuren. En die Arabische Liga, daar zitten natuurlijk wel meer mensen in... die wel al langer aan de macht zijn en die misschien ook de bui voelen hangen. Zullen die nou degene zijn die dan uh, Gaddafi onder druk gaan zetten, denk je? Uh, over het algemeen uh, denk ik dat um, de meeste mensen... juist hun bui voelen hangen en op een gegeven moment zien... want vandaag, dat was op zich al bijzonder... zag je de, uh, een van de emiren van Qatar... En die zei van, goh, ik condoleerde het Libische volk met uh, de verliezen die zijn uh, geleden. En we willen er alles aan doen om onze steun uh, aan het Libische volk kenbaar te maken. Mm. En dat, dat, daar gaat het uiteindelijk om. En ik denk dat je ook heel intelligent bezig bent als Europa. Als je dat doet, want dan getuig je van een langetermijnvisie. Mm. Namelijk dat je aangeeft van, oké, okay, wij steunen deze jonge generatie... met wie we over tien of vijftien jaar al zaken moeten doen. Ja. Is Kadhafi gevoelig voor wat voor druk dan ook, van wie dan ook? Want dat gevoel krijgen we namelijk niet. Um, nou, uh, nee. Ik denk in dat, dat hij uiteindelijk zijn eigen gang zal gaan. Maar uh, hij heeft een aantal zonen om, hem, om zich heen. Nou, op het moment dat daar ook de druk op wordt opgevoerd... Uh ja, zou, zou dat echt helpen? Die man lijkt er niet meer. Nou, maar ja, je hebt wel een punt. Als je dan denkt dat die wending van uh, een Libië in 2004 richting Europa, omhelst natuurlijk door Berlusconi, maar ook Europa heeft hem sowieso wat meer omhelst. Dus juist Europa, die druk van Europa, zou nu denk ik sterk helpen. Ja, want juist zeg maar ook de, de politiek in, Amer in Amerika gaan er echt verhalen die zeggen van nou. Uh, Obama die heeft al gefaald met zijn buitenlands uh, beleid. Dus waar is hij in hemelsnaam mee bezig? Dus van Amerika, en ik bedoel, daar mag je ook hopen dat daar uh, internationale druk komt. Maar het is eigenlijk nu aan Europa ja. om daar uh, veel meer uh, druk op de ketel ja. te, op te okay. voeren. Minister Leers, goedemiddag. Net aangeschoven. We hebben het over Libië en over de rol van de Europese Unie daarin. Wat, uh, wat vindt u dat Europa moet doen? Nou ja, de voorwaarden creëren op dat uh, de mensen daar in vrijheid en democratie kunnen leven. Ik denk dat, uh, dat het uh, een beetje in het algemeen gezegd is. Ja. Um, natuurlijk is dat voor de wat langere termijn. En op dit moment denk ik, ja, um, Europa moet gewoon uh, druk blijven uitoefenen op dat het uh, protest de roep om veiligheid en democratie in die landen gewoon uh, zeg maar, uh, kan doorgaan... en in alle openheid kan plaatsvinden. Ja. En dat het geweld ophoudt. Maar als er dan verdeeldheid bestaat binnen Europa... waar het toch een beetje op lijkt dat de Italianen en de Tsjechen ja. toch ook een beetje ja, andere mening lijken te hebben dan de rest van Europa... dan heb je toch al meteen het probleem dat we niet met één mond spreken binnen nee, Europa. Nee, dat is nooit goed. Hè? Je moet altijd proberen met één mond te spreken. Dan is de boodschap ook helder en effectief. En als je verschillende signalen geeft, dan kan iedereen er wat uithalen wat hij wil. Ja. En dat is niet goed. Nee, maar hoe voorkomen we dat dan? Nou ja, dus ook onderling, zeg maar, stevig met elkaar doorpraten. Kijk, ik heb aanstaande donderdag in Brussel de JBZ-raad. Wij zullen ongetwijfeld ook praten met elkaar over um, de vluchtelingen die wellicht, uh, zeg maar, nu uh, op gang komt. U weet dat in Italië al, uh, zeg maar, ten aanzien van Tunesië het nodig aan de gang is. Nou, ik sluit niet uit dat dat elders ook nog gebeurt. En daar moeten we wel heldere afspraken over maken. Wat, wat daar... zou u voor afspraken willen? Wat, wat kan je daar als Europa over afspreken met elkaar? Nou ja, kijk, uh, het liefste, denk ik dat je tegen elkaar zegt dat we mensen ter plekke gaan helpen. Je moet uh, mensen daar faciliteren. En niet uh, zeg maar, uh, ja, weer met allerlei moeilijke uh, regels hier naartoe halen... of hier proberen af te blokken. Probeer mensen daar hun toekomst te laten opbouwen. Gaan, daar we moet... dat doen? gaan we dan met hulpverleners die kant op of zo? In Libië kunnen we al niet terecht nu. Nee, maar goed, straks, kijk, ik heb het nu over een... daar is nu eigenlijk een feitelijke oorlogssituatie. Uh, dat moet natuurlijk eerst normaliseren. Daar moeten alle inspanningen op, op gericht zijn om uh, de zaak te deescaleren. He, uh, zeg maar dat, dat, uh, dat is het allereerste wat je moet doen. En daarna moet je gaan bouwen. En dat betekent dat je mensen daar moet mee helpen om een toekomst op te bouwen. Dat ze werk krijgen. Dat ze uh, nou ja, hun rechten krijgen. Dat ze gewoon een normale gezinsverband kunnen, ja. zich kunnen ontwikkelen. Ja, Nicolien, is er in Libië op het moment dat Gaddafi dan zou verdwijnen... wat jij er ook wel verwacht op, op een redelijk korte termijn... is er een, een, een oppositie? Is er een infrastructuur van mensen die dat over kunnen nemen in dat land? Als iemand daar zo lang aan de macht is geweest? Mm -hmm. Nou... Dat op, op dit moment zeg maar wat tot voor kort bekend was was dat de oppositie een beetje verdeeld is. Kijk, uh, in Benghazi in het oosten van het land dat is heel erg sociaal-economisch gemarginaliseerd. Zitten ook van oudsher wat andere stammen. Dus daar is de oppositie heeft een wat meer uh, islamitisch uh, karakter. In het berbergebied uh, heb je activisten die het berber zijn zeg maar uh, en hun pleidooi voor uh, sociaal-culturele rechten zeg maar, gebruikt hebben om ook in verzet te komen tegen het regime. Dus het is, heel, het is zeg maar wel verdeeld. Maar ik heb wel begrepen dat zeg maar zelfs tot in hoge regionen... dat ook bijvoorbeeld rechters en politicologen, uh, academici... dat die zich uh, erachter uh, scharen. Dus, en ik, weet, ik heb natuurlijk van hieruit totaal geen zicht op... hoe het in de afgelopen weken georganiseerd is... en hoe die mensen zeg maar onderling... of, die, of daar al sprake is van een soort van vooruitblik van what if... Oké. Okay. Meneer Lees, nog even verder over Libië. Verwacht u veel vluchtelingen die deze kant op komen? Ook uit Tunesië, zei u net zelf al in, richting Italië, Egypte misschien. Verwacht u veel mensen deze kant op? Nou ja, kijk, u gebruikt nu het woord vluchtelingen. Um, ik weet niet of het ook echte vluchtelingen zijn... of mensen die een beter perspectief, een betere toekomst maar willen mensen hebben. Mensen die nu in Libië op de vlucht staan, dat lijkt me echte vluchtelingen. Er wordt nogal geschoten daar. Nee, dat, dat zeker. Maar uh, u, had ook, u noemde ook Tunesië, u noemde andere ja. gebieden. Um, en dat zijn toch overwegend ook um, mensen die daar uh, aan de grond zitten, economisch. En die gewoon perspectief zoeken en uh, denken, nou ja, in West-Europa is het aanzienlijk beter. En er is wel die werkgelegenheid en er zijn wel baantjes en is wel die materiële welvaart. Nou, en, en dat moet je dan denk ik ook wel echt onderscheiden van de echte vluchtelingen. Van ja. de echte vluchtelingen moeten we altijd openstaan. Ook uit dus Libië, mijn... ook uit Egypte. Zeker. Maar Europa wekt er ook wel een beetje de indruk, vond ik... in ieder geval gisteren, dat ze zich meer zorgen maken... over de toevoer, toevoer van vluchtelingen... dan over de mensenrechten van de mensen in Libië zelf. Is dat niet een beetje het probleem als u het maar heeft... over die mogelijke vluchtelingenstroom die op gang gaat komen? Nee, ik ben het volstrekt me nu eens. First things first, zou ik zeggen. En het gaat nu... Om het welzijn en, en natuurlijk de escaleren wat ik al heb gezegd, van de situatie daar. Het is echt ongelooflijk dat mensen daar voor hun leven moeten vrezen in hun eigen land. Terwijl ze zich alleen maar uiten en voor uh, een openheid zijn en democratie. Ja, maar moeten we dan wel meteen over vluchtelingen beginnen? Wij nou ja, kijk, ernaar, ja, nee, maar Europa begon er al over, hè? <laughs> nou, ja, nou ja, goed, het is een van de bijeffecten die je ziet. Europa houdt rekening met allerlei omstandigheden. En ik denk dat het ook goed is dit daarover na te denken. Ja. Het wetminister Rosenthal werd dat enigszins verweten, begreep ik. Door Tofie Dibi, onder meer Kamerlid van GroenLinks, maar ook andere partij D66, meen ik. Dat hij gisteravond zag commissionaal dat hij inderdaad meteen begon over die vluchtelingenstroom. Dus wat Elspeth zei, dat, dat dat een beetje een verkeerde indruk misschien van het kabinet weet. Ja, misschien onbedoeld, maar dat het toch een verkeerde ja. indruk. Wat denkt u? Is ik, ik weet zeker dat het onbedoeld is, omdat ik uh, Uri Rosenthal als een zeer betrokken uh, minister ken die uh, echt met hart en ziel ook uh, aan het nadenken is aan het kijken hoe hij gezamenlijk uh, zeg maar, zodanig kan opereren met andere collega's dat het ook daartoe doet. Okay. Uh, wat betreft mensenrechten en democratie. U heeft nieuwe plannen uh, gelanceerd om de asielprocedures in Nederland korter te maken. Nu is het gemiddeld anderhalf jaar. Hoe lang mag het duren voor u? Wat is een uh, ideale lengte voor een procedure? Een beetje rauwe overgang moet ik u eerlijk zeggen. Ja, ja. <laughs> We hadden film. veel met u te bespreken. <laughs> ja, ik weet het. Uh, nee, inderdaad. Ik heb... Uh, uh, nieuwe plannen, zeg maar, gelanceerd. Misschien is het goed om de context even aan te geven... en dan laat ik het maar betrekken op die echte vluchtelingen. Ik zou zo graag willen dat we die echte vluchtelingen ook echt kunnen helpen. Snel, duidelijk, uh, effectief. En wat is dan en, snel? Nou ja, wat mij betreft uh, moet dat zelfs binnen 28 dagen kunnen. Uh, we hebben een goede procedure. Mijn voorganger Ernst Hegebelin heeft die, uh, denk ik, uh, uh, zeg maar stevig neergezet. Nou, dat heeft hij goed gedaan. wat even, even voor mijn begrip. Binnen 28 dagen moet een echte vluchteling hier kunnen horen... je bent welkom, je mag blijven. En dan dat... is het ook over. In principe wel. Maar um, nu zijn er toch ook een hele hoop gevallen... die meer tijd nodig hebben. Van de, zeg maar, de 15.000 uh, asielzoekers die we op jaarbasis krijgen... blijkt uh, de helft redelijk snel afgewerkt te kunnen worden... maar de andere helft niet. Uh, en dat zijn mensen die voor een deel met verhalen komen... die niet te verifiëren zijn of waar uh, zeg maar, zij zelf niet uh, genoegen nemen met de beslissingen zoals die genomen zijn. Omdat ja. ze zeggen, wij, wij gaan door met procederen. Wat is het belangrijkste wat u wil veranderen in de procedure? Um, ik wil uh, drie dingen doen. Eén, ik wil alle overwegingen in eerste instantie ook echt mee laten wegen, betrekken. En dat niet pas later doen. Ja, dus uh, bij die eerste uh, beoordeling kijken we of er ook medische aspecten zijn. Dat is nu niet, dat... dat gebeurt nu pas later? Nu gebeurt dat pas veel later. Dus die, dan... eerste, die eerste schakel wordt uitgebreid? Ja. He, en dan neem je ook alle relevante aspecten neem je mee. Twee, ik wil de procedures die dan ook plaatsvinden sneller laten voeren. Maar dat legt niet alleen een verplichting bij ons. De IND moet het beter en sneller doen. Maar dat legt ook een verplichting bij de asielzoeker. Die moet ook zorgen dat hij goede deugdelijke informatie geeft. Ja, maar als dat er meer moet gebeuren in die eerste fase... dan kan je die procedure niet korter maken, lijkt me. Nee, maar kijk, je pakt juist, nee, misschien moet je juist in de eerste fase wat meer tijd nemen om alles te kunnen beoordelen. Um, zodat je zeker weet dat als je uiteindelijk een beslissing hebt genomen, dat dat een goede beslissing is waar alles is betrokken. Ja. En dan hoef je bij een vervolgprocedure ook niet meer alles nog een keer over te gaan doen. En daarom zeg ik, en voor mij gaat het met name, dit is niet bedoeld om mensen tegen te houden. Dit is bedoeld om de vervolgprocedures te verkorten. Kijk, uh, wat is mijn de overweging geweest. Ik werd geconfronteerd met die gevallen van 10, 15 jaar. Waarbij echt mensen hier zo lang bezig zijn. Dat wilt u bijna niet geloven wat dat met die mensen doet... maar ook met ons doet. Mensen die hier aan de onderkant van de samenleving... zo lang in afwachting zijn tussen hoop en vrees leven. Ja. En nooit echt mee kunnen doen. Nee. Maar wel stapel op stapel zetten om toch maar hier te blijven. Ja, wat en logisch dat... is. Nou ja, dat logisch, zouden wij van, ook proberen. Maar van de andere kant vind ik wel, moet je ook een keer duidelijk durven zeggen: jongens, ja. kom op. Dus die nou eerste per, de eerste periode wordt langer, maar de beroepsmogelijkheden worden beperkt. Vat ik het zo goed? Samen? Nee, want de, ik beperk geen beroepsmogelijkheden. Mensen, hem korter, met, toch? Met, ik, mensen met uh, nieuwe feiten kunnen altijd in beroep. Iedereen kan altijd in beroep. Maar als er geen nieuwe feiten zijn en men maar weer met dezelfde aanvraag ja. komt om te verlengen en te stapelen. Daarvan hebben wij gezegd: dan gaat u dat maar in het buitenland afwachten. Of en dat is een andere zeg maar, prikkel die ik neem... dan krijgt u daarvoor niet weer 100% alle kosten vergoed. Met andere woorden, er zijn mensen die zijn in de handen van zo'n advocaten... en van weet ik het wie, allemaal maar bezig om maar door te gaan met procederen... omdat ze, als het maar even kan, hier in dit land willen blijven. Ja. Terwijl ze al drie keer duidelijk is gezegd dat dat niet kan. En weet u, dat ondermijnt... Uh, dadelijk zeg maar, het draagvlak voor de echte vluchtelingen. Okay. Als ik u nu vertel dat we 35.000 procedures op jaarbasis doen, dat we hier bij de IND 250 man hebben rondlopen, advocaten die niks anders doen. U en mij kost het 159 miljoen dan denk ik bij mezelf, kom op jongens, dat geld kunnen we toch veel beter gebruiken. Nou ja, behalve moet... als het de zorgvuldigheid van die procedures ten goede komt. Ja, maar dat heb ik u net gezegd. Dat is de eerste stap. Ja. Het begin maar daarvan beter... zegt u zelf ook, die moet beter. Die gaan we, we gaan dat beter doen. Nog meer de dingen erbij betrekken die nodig zijn. Maar dan is het ook daarna sneller. Okay. En dan hoeven er ook niet zoveel bedragen tegenover te staan. We hebben een eerste reactie ingewonnen van asieladvocaat Loes Vellinga. Die is ook voorzitter van de Vereniging van Asieladvocaten. Ja. En zij zei het volgende. Nou, de IND werkte dus niet zo snel dat de procedures aanzienlijk verkort kunnen worden. En ik denk dat de minister moet investeren in zijn organisatie dat die mensen beter moet opleiden en misschien wel de capaciteit moet uitbreiden. Want is dat ook een consequentie? Moet de IND ja. beter, sneller, eh, zorgvuldiger gaan werken? is er volledig gelijk in. Dat is ook één consequentie, maar met de streep onder ook. En dat gaan we ook doen. Daar hebben we zelfs ook middelen voor in het regeerakkoord opgenomen. Maar het betekent ook dat je, en dat is de tweede ook, dat ook de andere kant, de asielzoeker, de, de rechtsgang... Uh, zeg maar de organisaties die allemaal in die keten zitten, ja. dat je hen ook mag aanspreken. Maar zegt u ook dat de IND dan misschien meer mensen nodig heeft om het sneller te kunnen doen? Waarschijnlijk zal dat het geval zijn. En daar heb ik ook middelen voor uitgetrokken. Ik Gel, zal er bijvoorbeeld... is geld voor om extra mensen aan te trekken ja, bij de IND. Ik heb nu ook bijvoorbeeld die Dublin-mensen uh, die, Dublin, uh, mensen die uh, zeg maar naar, Griek, naar, naar Griekenland gestuurd zouden worden, die we nu zelf moeten doen. Daar zal ik extra mensen voor moeten aantrekken. Dus dat gaan we doen. Maar nog een keer, dan mag je ook van anderen meer verwachten. Bijvoorbeeld, dan zal de bewijslast bij ook de asielzoeker duidelijker moeten zijn. Dan kan het niet zo zijn dat hij zijn papieren uh, zoek maakt. Dan zullen we ook tegen hem moeten zeggen... Als, u, als we sneller willen, dan moet het van beide kanten komen. Zorgvuldig, maar ook u zult daar ja. een bijdrage aan moeten leveren. Laten we even ervan uitgaan dat het werkt wat u wil. Het duurt niet meer anderhalf jaar gemiddeld, maar acht, negen maanden. Ja. voordat iemand. Uh, ja. De vraag is of u daar zoveel mee geholpen bent. Want vervolgens kunnen heel veel mensen dan niet weg. Die en kunnen maar. heel vaak niet terug naar het land waar ze vandaan komen. Ja. Dat, dat lost u niet op daarmee, toch? Nee, maar het is niet in één spoor wat we doen. We hebben een paar sporen tegelijkertijd genomen. Ik zeg al, ik bouw voor op het werk van uh, mijn voorganger. En wat dat betreft hebben we gezegd... een betere procedure, sneller uh, en duidelijker. Daarnaast ga ik ook met, heb ik in het kabinet afgesproken... dat we ook meer met elkaar uh, de terugzending van mensen ja. mogelijk gaan maken. Maar daar heeft de staatssecretaris Door, Barak heel erg de best op gedaan de afgelopen ja, jaren. maar het zal toch nog meer moeten. We zullen koppelingen moeten gaan leggen met andere landen op allerlei beleidsterreinen waar we actief zijn. Denk u maar bijvoorbeeld op het gebied van ontwikkelingssamenwerking. Dus als, als een u... land geen vluchtelingen terugneemt? Krijgen ze ook geen ontwikkelingshoop meer? U moet dat niet zo één op één vertalen, maar het is maar wel een feit. wel een beetje. Feit. Het is, nou ja, dat is goed luister. Nou ja, kijk, ja. het is heel simpel. Als uh, mijn collega Ben Knapen daar in, in uh, Afrikaans land aan het praten is... over ontwikkelingssamenwerking, verwacht ik... en dat weet ik dat hij dat ook doet... neemt hij ook de terugkeer daarin mee en zal die ook bespreken... En, en of dat nou één op één is van u westrepen dit weg als u dat niet doet... dat laat ik nog maar allemaal tot daar aan toe. Als mijn collega Van Bijsterveld over onderwijs spreekt... in een land waar een uitwisseling plaatsvindt, Neem bijvoorbeeld India. Daar vinden op dit moment afspraken plaats ja. met elkaar. Daar wordt er meegenomen, de terugkeer. En dat moeten we veel consequenter en duidelijker doen met elkaar... zodat die terugkeer ook daadwerkelijk mogelijk is. Zegt u dat uw voorganger daar te weinig aan heeft gewerkt? Te weinig aan heeft getrokken, Ach, als u het, nog mogelijkheden ziet? Het is altijd zo makkelijk om, om dat te zeggen. Ik stel alleen maar vast dat er uh, in ieder geval wat betreft de procedures... er vele honderden gevallen zijn van tien jaar of nog meer. En dat vind ik onacceptabel. Dan krijg je die discussies zoals dat meisje waar we het over hebben. En dat voel ik me echt op aangesproken. Dan denk ik, verdorie... U, wilt, u, u, haar u haar denkt, ik breng haar alvast binnen voordat nee, wij dat doen. Oh. Nee, maar hoe lang moeten we daar wel mee blijven zeulen? Ja. Dat kan toch helemaal niet. Dan komt er inderdaad een rechter en die zegt, ja, maar ze is zo lang hier, uh, dus met andere woorden, u ja. moet haar nu maar hier Dus de raten. rechter heeft al gelijk, vindt u? Eigenlijk? Nee, dat zeg ik niet. Ik zeg erbij dat wij in ieder geval alles op alles moeten zetten om die procedures niet zo lang te laten door. En mensen, die nemen die verantwoordelijkheid door te stapelen, dan moeten ze ook de verantwoordelijkheid nemen dat het op een gegeven moment okay. afgelopen zal zijn. Wat mij opvalt, is dat we in deze kabinetsperiode weer meer uh, meisjes zoals Sahar zien. Dat lijkt uh, weer terug van weg geweest. Dat hadden we vroeger ook. Ja. Uh, de afgelopen jaren was dat een stuk minder. En nu is die, dat debat is weer helemaal terug... ook rond Irakezen die teruggestuurd ja. kunnen worden. Wat is de verklaring daarvoor? Waarom gaan ja. dat soort zaken nu ineens weer spelen? Ik begrijp dat wel. Kijk, uh, dit kabinet, uh, zeker ook uh, vanwege de gedoogakkoord wat er is... zoekt de grenzen op. Omdat we uh, willen... Uh, Zeg maar bewerkstelligen dat de samenleving, de draagkracht in die samenleving overeind blijft. Ja. Ja. En, maar dat u... hoeft toch niet over de rug van dat meisje z'n zou ik zeggen. Nee, maar wacht nou even, u, u laat mij op dit punt <laughs> ook niet uitleggen Gaat wat aan. ik wil. Dat betekent dat uh, er een krachtig beleid staat en tegenover een krachtig beleid is verzet. Is natuurlijk altijd de mensen die, en dat vind ik ook begrijpelijk, die wijzen op de uitzonderingen en wijzen op de hele gevoelige gevallen. En die worden dus daarom ook nu veel beter in beeld gebracht. Ja. Daar heb ik geen moeite mee. Nou, Ik vind het voor haar heel vervelend. Het zou veel mooier zijn als u op een achternaamiddag zou kunnen zeggen... zonder dat iemand het door had... weet je wat, ze haar mag blijven, hè? we hebben het verder niet over. Ja, maar, maar, thuis, ik, dat, maar dat is nou precies wat ik ook eerlijk gezegd... zo betreur aan deze zaak. Had men nou met mij daar op een rustige manier over ja. kunnen werken... Ja. dan had ik kunnen kijken of dat had gepast... in de discretionaire bevoegdheid. Maar doordat de politiek het zeg maar op tafel heeft gebracht... ik wel moest gaan reageren... wordt dit nu het symbool... Zoals u dat ja. recht zegt. Het symbool van een discussie. Het wordt verpolitiekt. En dat vind ik jammer. Wim ik Berkelaar? Ja, kijk, minister Leers heeft geen verdediging nodig... maar hier moet je natuurlijk dwars voor hem gaan liggen. Oh. Nee, dat klinkt gek. Hè? Dat meisje, <laughs> dat is natuurlijk allemaal heel mooi. En, dat is ook, en net wat u ook goed zegt, dat is natuurlijk allemaal heel begrijpelijk en sympathiek. Maar voor een minister is het natuurlijk onmogelijk. Het is onmogelijk. En verliest... hij heeft juist die discretionaire bevoegdheid. Ja. Mag Jawel, af en toe ja, de Ja, maar spreken. als hij het dan niet doet... Maar als hij dat niet doet, want vergeet niet, in trouw had een heel verhaal, dat heeft u misschien ook gezien, met allemaal van die mensen. Juist. Dus heb je er één, dan heb je er twaalf. Nou, dat is, dus dus dat is het punt. onmogelijk voor de minister. Maar, ik moet wel eerlijk zijn hè? en consequent. Ik ben niet alleen de minister van dat ene meisje, ik ben de minister van alle Nederlanders ja, dat is en geluk. van alles. En u constateert door de politieke constellatie waarin we nu leven, met de gedoogsteun van het PVV van dit kabinet, komen er vanuit de samenleving dan meer mensen op om zulke voor, voorbeelden te nou ja, vormen. Ja, kijk, het, doorheen, dat het, het, het debat dat, wat wordt scherper op dit punt. Dat is toch ook logisch. Dus dat worden u mensen dan misbruikt? Nee, dat zeg ik niet het debat wordt politieker en wordt scherper gevoerd. Eh, dat doet het, zeg maar, eh, de politiek om dit kabinet heen, dat is ook logisch. Er wordt heel scherp gekozen, er worden de grenzen worden opgezocht. En dan is het logisch dat anderen de andere kant gaan Maar zou je daar verbeelden. niet een pak tegen moeten sluiten? Ik las pas een bericht van Tove Dibi, die zei eigenlijk moeten we dit niet meer doen. Want hier is niemand bij gebaat. Zou je niet met de oppositie moeten praten om af te spreken van jongens, individuele gevallen, kom bij me, maar hou het uit de media. Nou ja, kijk, met, met de heer Dibi heb ik een goede dialoog. We praten ook regelmatig, we zoeken elkaar ook op. Hij mag uh, mij bekritiseren daar waar dat nodig is. Ik zal van me afbijten en zeggen wat ik uh, maar op mijn leven Mijn heb. voorstel zou je niet moeten zeggen over individuen praten we niet publiek? Dat zou ik wel willen. Ja, want individuen moet je geen. Die moet je, ja, maar kijk, als ik nou dat toch mag zeggen. Ik heb uh, recent het verwijt gekregen van collega Spekman dat hij me zelfs op mijn neus wilde slaan. Hij wilde slaan. op je neus slaan. Ja. ja, ik moet u heel eerlijk zeggen, uh, ik vond het een hele domme uitspraak. Omdat hij ook wel wat oproept naar mij toe. Ja, nou, hè, van wat? agressie. Nou ja, ik bedoel, dit is toch wel geen makkelijke positie. En het roept wel iets op naar mensen toe. Van nou ja, pak hem maar aan, desnoods fysiek. Dat Voelt is niet onveilig je door zo'n oproep? Op op ik vind het onverstandig van hem. Omdat ik als persoon probeer natuurlijk met hart en ziel invulling te geven aan een beleid. Maar wat ik veel erger vond is dat hij zijn morele gelijk hoger stelde dan mijn uh, gevoelens die ik ook heb mm. op dit punt. En dat vind ik onacceptabel. Ja. Het is niet zo dat alleen meneer Spekman een moreel gevoel heeft over van wat wel en niet goed is op dit punt. Dat heb ik ook. Maar ik ben wel minister en ik heb verantwoordelijkheden die zwaar zijn, die gewogen moeten worden en dat ik naar oprechte overtuiging eerlijk doe. Ja, en vindt en u dat, dat is hij zich moet excuseren? Nou, ach, hij heeft me gebeld en heeft me op dit punt uh, zijn excuses aangeboden. En uh, die heb ik ook aanvaard. Maar ik wil gewoon zo niet in de politiek een discussie hebben over zo'n materie, over zo'n gevoelige onderwerp? Oké, okay, maar dit is uitgepraat en dat zal in principe niet meer gebeuren als ik u zo beluister. Nou ja, laat ik het hopen. Maar het wordt wel uh, zeg maar erg persoonlijk gemaakt allemaal. En dat vind ik zo onbegrijpelijk. Ja. Maar is, is dat niet ook gewoon. Hoort dat niet gewoon bij die portefeuille, meneer Leer? Zult u daar niet gewoon mee moeten leren leven? Nou ja, dat doe ik ook wel. Dat vind ik ook niet erg. Maar begrijp me dan ook dat als ik me daar tegen verzet, en als ik mijn persoonlijke gevoelens daarbij geeft, dan moet je mij dat ook niet kwalijk nemen. He, het gaat erom dat ik wil laten zien dat ik geen technocraat ben, dat hier een minister zit die wel degelijk een groot invoelingsvermogen heeft voor de, zeg maar de onrust, de gevolgen die een en ander heeft voor zo'n zo meisje of voor, voor mensen die daaromheen staan. Maar ik heb wel een weging te maken iedere keer. En die weging kan anders uitpakken dan mensen gewild hebben. Precies om de reden, zoals u net hier naast me zei, he, omdat ik minister moet zijn van alle meisjes, van alle mensen. En een eerlijke afweging moet maken. Ja, en, en zonder mij nou tot schoothondje van de, van de minister te ontwikkelen. Dat is ook voor het Kamerdebat is dat niet goed. Ik bedoel, je moet niet zeggen iemand op je neus slaan. Dat moet je als kamerlid. Nee, zeggen. We praten zo meteen verder, uh, Wim. Zometeen na het nieuwsoverzicht uh, overzicht van half drie... praten we verder met Gert Leers, met uh, Nicolien Zuidgeest en met Wim Berkelaar. En over twee uur begint het Radio 1-journaal. Lucella Carasso, wat van vragen hebben jullie voor de luisteraar? Nou, los van het nieuws uit Libië, Nieuw-Zeeland en Amsterdam... staan we ook stil bij cricket vanavond. Op het WK speelt Nederland tegen Engeland. En die wedstrijd die bespreken we met Erik van dat is een cricketfanatie. die zit op dit moment al te kijken met een hoop vrienden. En we willen van de luisteraar graag weten, begrijpt u deze sport? Zo nee, wat wilt u erover weten? En als u erdoor gefascineerd bent, waar zit hem dat dan in? Vragen en reacties kunnen naar Twitter, het NOS Radio 1... of naar ons weblog via NOS.nl. Goed, nu eerst het nieuws van half en Het wordt gelezen door Renate Evers. Radio 1, het NOS-journaal. De Libische ambassadeur in de Verenigde Staten heeft kolonel Gaddafi opgeroepen te vertrekken. Hij zegt dat hij het dictatoriale regime in Libië niet langer vertegenwoordigt. Steeds meer Libische topdiplomaten keren zich af van Gaddafi. De vluchtelingenorganisatie van de VN verwacht dat veel Libiërs zullen proberen hun land te ontvluchten. En op vliegbasis Eindhoven staat een transportvliegtuig van Defensie klaar om Nederlanders uit Libië op te halen. De Libische autoriteiten hebben toestemming gegeven om te landen in Tripoli. Ook is er een Nederlands fregat onderweg om eventueel Nederlanders te evacueren. De brand bij een chemiebedrijf in Amsterdam is nog niet onder controle. Sinds het middaguur staat een van de loodsen van diergade chemical storage in brand. De rookwolken zijn tot in de verre omtrek te zien. In de brandende loods zouden geen gevaarlijke stoffen liggen. En in Nieuw-Zeeland worden nog zeker 100 mensen vermist. Na de zware aardbeving van vannacht. Ze zitten vast onder het puin van ingestorte gebouwen. De aardbeving bij Christchurch heeft meer dan 60 mensen het leven gekost. En tot zover het nieuws van dit moment. En dit is de ANWB-verkeersinformatie. Veel vertraging op de A4 naar Den Haag. Daar staat dus hoogmaat in Leidsendam. 8 kilometer file door een ongeluk. Bij Leidsendam is de rechterreis ook afgesloten. Je kunt ook het beste omrijden via de A44. Op de A20 in de richting Hoek van Holland bij Nieuwekerk aan de IJssel. Daar staat een file van 3 kilometer. Er olie op de weg. Daardoor is bij Nieuwekerk aan de IJssel de rechterreis ook afgesloten. Zijn er zijn nog problemen bij de spoorwegen, want tussen Apeldoorn en Deventer rijden door een aanrijding geen treinen. Vertraging loopt erop tot meer dan een uur. Radio 1, dit is de dag hoop dat u luistert naar Dit is de Dag met hier aan tafel minister van Immigratie en Asiel Gert Leers, journalist en libië Nicoleen Nicolien Zuidgeest en historicus Wim Berkelaar. En mee dat kan via Twitter. Gebruik dan in uw tweet de hashtag DDD. En heeft u een vraag of een opmerking dan kunt u die het beste achterlaten op de website ditstedag.nu. Meneer Lees, ik ga een citaat voorlezen. Mijn christelijke inborst zegt me dat niemand het recht mag claimen... op een eigen stukje aarde en de ander daarvan mag buitensluiten. Dat is ons alle door God gegeven en behoren we gebroedelijk te delen. Wie zei dat en wanneer? Dat zei ik zelf en daar sta ik nog helemaal achter. Ja? Ja, omdat ik vind dat we zeg maar, mensen moeten helpen. En dat we mensen, voor mensen ruimhartig moeten openstaan. Maar wij claimen toch ons eigen stukje aarde hier met z'n allen. U zegt mensen die geluk zoeken zijn hier niet welkom. Nee, dat ik, zeker. Mensen die geluk zoeken. Maar gelukzoekers is iets anders dan mensen die we moeten helpen. Kijk, er zijn maar dan claimen we toch dit stukje aarde voor onszelf. Ja, maar... Met de mensen, met de echte vluchtelingen. Ja, nou, dan doen we dus al heel wat. Kijk, dat, dat is nou precies het punt. Ik vind dat je rechtvaardig moet zijn, maar ook streng rechtvaardig naar die mensen die het ook echt nodig hebben... Ja. die uh, zeg maar verdreven van huis en haard op de vlucht zijn... omdat ze vermoord worden of verkracht of wat dan ook. En daarvan moeten we zeggen, kom op jongens... wij zetten ons huis en we zetten ons deur en mijn tafel open voor die mensen. Ja. En dat meen ik uit de grond van mijn Maar hart. met deze uitspraak suggereerde u, de aarde is van iedereen. Ja, maar kijk, als dat betekent dat we uh, zeg maar alle mensen uit de hele wereld hier maar binnen moeten halen... omdat ze hier kunnen meeprofiteren van de ruif die we hier met elkaar ja. hebben opgebouwd... Ja. dan denk ik dat het met die ruif snel gedaan is. Ja, dat bedoelde u niet toen? Nee, en dat nee. kan ik ook nooit bedoeld hebben... Omdat, het dan, omdat ik ook weet dat dat de draagvlak van de samenleving ondermijnt, ja. zoals dat ook helaas gebeurt. Vrij Nederland had onlangs een vrij uitgebreid artikel over u... met allemaal uitspraken uit het verleden en uit nu. Dit was er een van. Uh, en er vielen wel, toch wel veel verschillen op tussen toen en nu. We gaan ze niet allemaal bespreken, dat zou veel te lang duren. Mijn vraag aan u is, wanneer is het gekanteld bij u? Wanneer bent u gaan denken, misschien zit het allemaal toch iets genuanceerder in elkaar dan ik dacht in mijn tijd als burgemeester in Maastricht? Ja, maar u zegt, wanneer is het gekanteld? Het is niet gekanteld. Echt niet? U bent nee. nog steeds dezelfde Gert Leers? Hier staat nog steeds dezelfde Gert Leers. Die toen brieven schreef aan de minister van Integratie... waarvan u nu zegt, ja. uh, die ga ik niet positief beantwoorden. Omdat ik toen een volstrekt andere verantwoordelijkheid had. Namelijk als burgemeester, burgervader, die opkomt voor bewoners, inwoners in je stad. Waarvan je zegt, daar ga ik me achter zetten. Ja. Maar dan komt het bij een minister terecht. En die moet het beoordelen, die moet het afwegen. Die heeft een heel dossier. Die kijkt naar de presidenten, die kijkt naar de achtergronden. Ja. Die wordt gevoed door mensen met tal van informatie. En die weegt uiteindelijk. Maar ik, ik neem aan dat u ook niet zomaar brieven schreef. Dat u eerst onderzocht van, is dit een terechte vraag? Maar ik ging natuurlijk voor zover dat mij mogelijk werd gemaakt... maar ik had niet het dossierkennis en de achtergronden... zoals ze hier bij de IND dat hebben. De afwegingen, de precedenten, was niet mij bekend. Ik ging staan voor die man of vrouw... Mm. Die, waar mij werd gevraagd of vluchtelingen werken of wat dan ook. Die zei, dit is schrijnend. Ja. Daar ben ik voor gaan staan. Maar dan kom je bij degene die erover moet gaan... en die uiteindelijk een afweging moet maken. En dat is natuurlijk een hele andere, andere verantwoordelijkheid. Maar uw principes vallen toch niet samen met de functie die u uitoefent? Nee, maar wel de mogelijkheden. Kijk, dat is het punt. Mijn principe is misschien niet, maar de mogelijkheden. De mogelijkheden die ik heb om ja of nee te zeggen... u doet net alsof het zomaar even allemaal veranderen kan. En dat is nou helaas niet zo. We hebben met elkaar een samenstel van beleid. We maken met elkaar afspraken. Dat heet ook wel eens een regeerakkoord. Uh, met die afspraken geven we richting aan de begrenzing en de invulling van onze samenleving. Mm. Daar hebben we een bepaald doel mee voor ogen. En we hebben daarnaast uit het verleden met elkaar mm. omstandigheden afgesproken. Zo doen we dat. Vindt u nog steeds dat Geet Wilders haat zaait? Uh, Ik heb uh, in het verleden altijd gezegd dat uh, ik mij verzet tegen het beeld... dat hij heeft rond de islam, waar hij alle mensen op één hoop veegt. Die daartoe behoren. En uh, ik vind ook dat hij etiketten plakt op mensen... Uh, die ik niet accepteer. Die ik ook zelfs in zekere opzicht denigrerend vind. Maar zij het, het die ook haat? Nou ja, in een periode waarin mensen het moeilijk hebben. Waarin mensen... Um, zeg maar, zelf hun eigen leven niet meer op de rails krijgen. En leiderschap zoeken, is het ontzettend gevaarlijk dat leiderschap in te vullen met mensen angst in te boezemen. Mm. daar heb ik de vinger bij gelegd, dat heb ik gezegd. Ik moet uh, gewoon toegeven dat Wilders wel um, ook feiten heeft benoemd die door de genuanceerde opvatting van het uh, gevestigde politieke establishment mm. onder de tafel bleven. Ook en wat van mensen, u Ook van, uzelf? Ook van mijzelf. Zeker. Oké, okay, uh, dan is er dus wel iets veranderd. Ik voel straks de... naar de verandering, maar dan is er wel degelijk een ontwikkeling in mijn ja. eigen denken geweest. Ook. Ja, kijk, ik, ik kom zelf uit Zuid-Limburg -Zuid en je zult daar maar wonen in een dorp waar. Uh, Lijkt me de... leuk, het is toch mooi in Zuid-Limburg? Ja, waar de bevolking vergrijst, waar de voorzieningen wegtrekken, waar de werkgelegenheid verdampt, waar de veiligheid zeg maar uh, ondermijnd wordt. Uh, ja. En dan zeggen mensen: hier heb ik genoeg van. En dan komt Geert Wilders en die legt precies de vinger bij die plek. En dat doet hij in ronde bewoordingen. Ja. En dan komt een, uh, zeg maar een, een, een politicus die dat. Dat weer met allerlei genuanceerde verhalen wil proberen op te lossen. En dan krijg je ja. bij de burger niet meer de, de aanklank die nodig is. Maar nog één keer de vraag: zaait hij nog steeds haat volgens u? Uh, volgens mij heb ik daar uh, ook mogen vaststellen dat ook Wilders op dat punt toch een, een, een veel houding is. Oké, okay, dus die, die uitspraak zou u nu niet meer doen? Op dit moment vind ik hem niet nee. aan de orde. Nee. Pieter Donner zei toen jullie gingen regeren met de PVV: dat doen we om Wilders te bestrijden. Ja. Mijn vraag is: lukt dat? Ja, ik denk nog steeds, en dat blijf ik ook vinden... en dat is ook de kracht van het CDA... dat het CDA eh, zowel landelijk, provinciaal als lokaal... de overdrijving naar links en de overdrijving naar rechts moet tegengaan. Eh, kijk, wat je ziet is dat zowel links als rechts... Aan het, zeg maar, in, op de flanken aan het overdrijven zijn, het aan het vergroten zijn. Het CDA heeft die functie en de positie ja. om zeg maar dat in balans te houden. Maar meneer Wilders, maar het CDA. Ja, wil. Excuseer nee. <identificatie> <gülüyor> meneer. Ja, Dit is ja. heel frondiant. Ja, de vergissing ja, ja. ja, wordt groot. Maar ik, het CDA is nergens momenteel. Weet u? Nee, dat, dat vindt jij zo. Dat is juist uh, Want u zegt dat heel mooi. Van, dat is dat zou typisch CDA zijn. De overdrijven naar links en naar rechts of beide kanten. Het te Maar ik mis helemaal een CDA verhaal in deze campagne. Het is Rutte die dan dan, uh, niet in de Kamer is. En daar, daar wordt over gepraat. Hij moet er ja. wel zijn. Wilders is in Groningen op vakant. Op vakantie zeg ik. Op uh, campagne. Campagne, ja. Dat is iets uh, anders. Uh, hij leek wel op vakantie, want de felheid leek er wat af. Dus hij leek op campagne, ja, een... of ja. op vakantie. Maar hey, je zou zeggen, waar is CDA? Ik zie, ik zie hey. het CDA niet. Hmm. Ik, ik ben het volstrekt met u eens. Um, dat uh, zeg maar, valt ook op. Het heeft echt te maken met... Wacht even, uh, u vindt het CDA ook onzichtbaar? Nee, niet onzichtbaar. Maar wat bent u dan wel de op, de het valt, Wat ik met u eens ben, is dat het CDA meer tijd nodig heeft... om zijn positie te heroveren. Dat, dat is ook wat ik bij u wil nou, weet beluister. u, ik, ik mis namelijk. Vroeger had je altijd. En vroeger heb ik het over, vijf, zes jaar geleden. Die eigen verhalen. Maatschappelijk middenveld. Juist. Uh, niet de staat alleen. Niet ja. de burger alleen. Maar het CDA is gewoon weg. Het is nee? net alsof u het kabinet in bent gegaan. En u bedoel ik niet u persoonlijk. Nee, nee. Maar Maxime Verhagen. Om te zeggen: wij moeten meeregeren. Want als wij niet meeregeren, worden we oppositiepartij. Wij zijn niet goed in de oppositie. Dus laten we maar aan de macht gaan hangen. En het gevolg is. Ja, het CDA. Ik, voor mijn gevoel als burger, meneer Leers, zeg ik. Het hangt erbij. Maar ze zijn onzichtbaar. Nou, weet ik, dat, ja. nou, dat is nou precies wat ik net bedoelde te zeggen. Kijk, het CDA wordt overschreeuwd door links en, en overschreeuwd door rechts. En ik ben ervan overtuigd dat de mensen dadelijk in de gaten gaan krijgen... dat ook dat overschreeuwen, het plakken van extreme etiketten... aan de ene dan wel aan de andere kant, uiteindelijk de mensen niet zal helpen. Maar waarom en dan, bent u daarvan overtuigd? Want ik denk juist dat de geschiedenisbewijs de laatste tientallen jaren... dat hartschreeuwen wel werkt in de politiek omdat mensen dadelijk mateloos uh, zeg maar, ge gefrustreerd en teleurgesteld zullen raken. Omdat degene die dadelijk door dat harde schreeuwen misschien uh, in de positie wordt gebracht... het ook niet gaat waarmaken. Griet Wilders wordt premier, maar kan het ook niet, zegt u. Dat voorspel ik u. Dat, u voorspelt dat helemaal nee, verspel... niet. Hoor. <laughs> nee, ik had het daarvoor dat, dat, ja. dat hij niet kan waarmaken. Kijk, al die uh, zeg maar harde uitspraken die nu de mensen het paradijs beloven... vergeet het er is geen paradijs op aarde. Mensen zullen er hard voor moeten werken. We zullen met genuanceerde oplossingen moeten komen... die niet echt zwart-wit in te vullen zijn. Het CDA mag best wel wat duidelijker worden. Daar gaat het niet om. Maar ik voorspel u dat de komende jaren het erom gaat... of we mensen kunnen uitrusten, toerusten... om zelf weer verantwoordelijkheid te nemen. Maar Wim Berkelaar zegt... ik zie die gezichten binnen de partij ook niet. Ik zie niet de aansprekende mensen binnen de partij. En daar moet u dan toch heel snel eens wat aan gaan doen. Daar denk ik toch anders over. Ik kom dus afgelopen dagen veel in de provincie. Ik zie daar ongelooflijk veel uh, mensen die dicht bij die, uh, zeg maar, de, bij de burgers staan en dat zijn misschien voor u niet de herkenbare CDA's, maar wel daar. Dat zijn nee, ze doen lokale, hem best wel. ze doen het niet aan. Dat, nee, maar wel. dat twijf ik niet aan. Dat is echt ongelooflijk. Nee, maar landelijk is er niet iemand. Hè, u nou, vertolkt dat nu ik, enigszins? Maar Verhagen is volledig weg. Ik ben het niet met u eens. ik zie hem nergens. Ik zie hem nergens. Ik zie hem Ik zie hem overal opduiken. Ik moet juist zeggen, ik heb groot respect voor die man. Uh, die op een ongelofelijke manier leiderschap heeft getoond in het afgelopen jaar... door toch een keuze te maken... Um en zeg maar, een partij die het niet makkelijk heeft, die daar natuurlijk verdeeld over is. Dat moeten we gewoon vaststellen. Maar het broerde is nou juist dat die verdeeldheid niet wordt bestreden. Ik zie niet iemand achter de schermen bezig die zegt van jongens, we worden weer één partij. Het lijkt wel alsof het helemaal stil is achter de schermen. Nee, misschien moet je die verdeeldheid nou juist niet bestrijden... en moet je hem de kans laten geven om zich te ontwikkelen en uit te kristalliseren. Maar wat gaat u daaraan te noemen, meneer Lierenspartij? Nee, nee, nee, omdat uh, ik ervan overtuigd ben dat dat weer een essentie... Dat Zeg maar niet overdrijven is naar links en rechts. Dat dat in essentie toch weer... het uiteindelijk bij het CDA gaat terugbrengen. Omdat ja. in die partij zitten zowel mensen... die tegen die harde aanpak en die harde opvattingen zijn... als mensen die vooruit willen en een andere weg ja. willen gaan. En is... dat zal zich moeten uitkristalliseren. Maar meneer is dat overtuigd. Dat, dat verhaal wat u vertelt overtuigd. Alleen wat wij zoeken is... Een mannetje of vrouwtje, om het zo te zeggen. <totstukken> die ja, is dat zo, vertolkt, ja, ja. zoals bijvoorbeeld Ruud Lubbers dat deed. Ja. Uh, in de jaren, uh, van de polarisatie in de jaren 70, 80. Dat hij dat vertolkt. We hebben gewoon één iemand nodig op landelijk niveau. Ja. En misschien bent u die man wel, nee, nee, want Verhagen. Nee, zie nee, ik momenteel. Er wordt hier iemand gekroond. Nee, nee. Ik, ik, twijf, ik twijfel niet aan zijn leiderschap. U heeft gelijk, hij heeft leiderschap getoond. Maar nu in deze campagne, hij is er niet. Laat eens lezen op dit van, ja. punt. Ja, en, en toch bestrijd ik dat. Ik uh, zie uh, in Maxime wel degelijk die leider. Ik hoop ook van harte dat we snel nu een keuze gaan maken. Um, of een keuze dat, uh, zeg maar, de, de situatie dat er een nieuwe partijvoorzitter komt. Die, wat mij betreft, gewoon uh, de partijvoorzitter moet zijn van alle CDA's. Ja, terwijl ze niet... we nu weer een voorstander en een tegenstander ja, gemeld en dat hebben. dat is zo jammer. Ja. Het, moet, het moet volgens mij iemand zijn die de partijvoorzitter is van alle CDA's. Okay. En dat Maxime als boegbeeld van het kabinet, van de, van de regeringsploeg, uh, zeg maar dat uh, Sibrand ja. van Asma buma fractievoorzitter. Die fractievoorzitter met de nieuwe voorzitter. Okay. Nou, dat is het fantastische span wat het moet gaan doen. Er zijn verkiezingen. Er moet een meerderheid komen in de Eerste Kamer, wat u betreft... neem ik aan, voor deze coalitie. Want als iemand daar straks last van heeft, als die er niet is... bent u het. Ja, hebt u gelijk. Hè? Hoe zwart is dat scenario? Nou ja, kijk, ik, ik blijf optimist. En ik ben er ook van overtuigd dat zelfs bij uh, dadelijk... Uh, stel dat dat aan de orde zal zijn. Maar ik geloof daar helemaal niks van. Uh, dat er uh, een minderheid zou zijn... Uh, dat ik weet te overtuigen. Ja, echt ook uh, maar ja. al die partijen die ja. zo tegen u te hoop lopen? Ja, omdat ik ervan overtuigd ben. Hij heeft wel heel veel zelfvertrouwen. Je, ja, maar dat moet je ook hebben. Als je de ratio hebt, als je uh, zeg maar ook de goede inborst erbij hebt... dan ben ik ervan overtuigd dat ik weet te overtuigen. Maar zelfvertrouwen kan ik overslaan in overmoed? Zeker, maar ik ben niet overmoedig. Deze u leest echt zo... dat u linkse partijen, want daar hebben we het in dit geval over... kunt overtuigen om voor een strenger asielbeleid te stemmen? Weet u, als je kijkt naar de politieke samenstelling in Nederland... of uh, de, zeg maar de samenstelling in Nederland... dat is politiek zo vastgeklonterd. Er zit geen enkele ruimte meer in om daar nog met elkaar... Uh, op, op gebied van waar ik dan mee bezig ben, ja. migratie en asiel... Uh, ruimte te vinden. En ik ben er van. Overtuigd dat als we bij elkaar zouden zitten, we zouden elkaar diep in de ogen kijken. En we weten dat het in het landsbelang is om er nou echt een keuzes in te maken, dat we er doorheen moeten kunnen. Maar daar komen. hebben ze helemaal geen belang bij om dat te doen met u. Nou ja, ik ben toch nog steeds de onverbeterlijke optimist dat ik er toch in geloof. Ik geloof er overigens ook niks van. Dat dadelijk die meerderheid er niet komt. Want mensen zouden wel gek zijn om dit goede kabinet in te wisselen voor <lacht> Belgische toestand. Ja, maar het is natuurlijk kilekila, dat weten we allemaal. Het wordt kelequila. Goed, laat ik maar afwachten, ik ben ervan overtuigd... dat het nog best wel eens behoorlijk mee kan gaan vallen, ook voor het CDA. Veel plezier in de campagne. Dank Dank voor uw komst. Dank je. Ja, de afgelopen dagen, we gaan over iets anders praten... was er heel veel ophef over de Kerstrede van de koningin in 2010. Die zou zwaar gecensureerd zijn door premier Rutte... om de PVV niet voor het hoofd te stoten. Historisch Wim Berkelaar zocht uit hoe staatshoofd en premier... vroeger met elkaar omgingen en stapt nu voor de antwoorden... met ons in de tijdmachine. Welkom... Na Naar welk jaar reizen wij terug, Wim? Naar het ronde jaar 1900. 1900 hadden wij Koningin Willemina. Twee jaar Koningin Willemina, twintig jaar. En dat is een mooie anekdote van Elsbeth, daarom is dit jaar gekozen. Uh, op Paleis op de Dam, toen al, ontving zij een aantal notabelen. Uh, niet wat je wel eens hebt buitenlandse ambassadeurs... Hè, dat, dat ken je, daar komen ze in alle dracht... maar ook in die tijd uh, Nederlandse notabelen. En één daarvan was Abraham Kuiper. Moet je je voorstellen, 1900 was het jaar van de Boerenoorlog. Zuid-Afrika? Zuid-Afrika. Uh, laten we zeggen, de onstamverwante Nederlanders, uh, Zuid-Afrikanen... die streden tegen de Engelsen. En daar was zowel Kuiper als Wilhelmina... stond aan de kant van de boeren. Wilhelmina... Onschuldig jong dacht deze uh, 63-jarige een compliment te geven te zeggen. Nou, meneer Kuiper, ik bewonder uh, uw engagement voor uh, de blanke boeren daar. En wat doet Kuiper? Dat, dat Die maakte een boekensteintje. Of een boekensteintje. Die, uh, die maakte een boekensteintje. Die ging s'avonds. zette hij die in de standaard. Zijn krant had hij een drie-star. En dan zet hij in. Ik zal maar zeggen, vrij vertaald. Ik heb complimenten gekregen van de majesteit. Want ook zij staat aan de kant van de boeren. Als je dat bedenkt, dat is 1900 waarin. Engeland toen natuurlijk de Verenigde Staten van nu is. Hm. Het machtige land. Moet je niet tegen het hoofd stoten. Nee. Was de koningin toen ook al onschendbaar? Was er toen ook al ministeriële verantwoordelijkheid? Ja, ja dat hebben we vanaf 1848. Dus Thorbecke is natuurlijk de man die de koninklijke macht breekt en die doet dat op een slimme manier. De koning is onschendbaar en de ministers zijn verantwoordelijk, oftewel aanspreekbaar. Ja. Nou ja, dat, dat zet een toon en dat is uh, bij de koningin toen niet goed gevallen. Dat mag niet. Gek, en ook, nee, <laughs> ja, nee, dat kun je je voorstellen. En misschien is de koningin, maar dat, dat, dat zitten we in de boeken te kijken, ze is natuurlijk 20 ja, dat kan ook in de hofhouding nu goed gevallen zijn natuurlijk. Dat die hofhouding denkt ja. van, wat, wat doet die Kuipen? Is het goed gekomen tussen hen? Want hij is later wel premier geworden. Ja, zelfs een jaar later. Die vierde keren, keren ja, Nee, één keer. Eén keer maar. 1901, oh. 1905. Was ook geen succes zelfs met dat, uh, dat kabinet. Uh, doet niks aan de, aan de statuur van Kuiper. Want die Kuiper is een van de grote figuren ter 19e eeuw. Ik wil wel zeggen, jij zit aan de vuur. Ja, nee, maar nou, helemaal los <laughs> daarvan. Ik okay. heb ook wat bezwaren soms tegen Kuiper, maar okay. hij is een grote figuur. En hij, uh, ja, hij, kijk, hij had een paar dingen tegen. Om het zo te zeggen. Zij is 20, hij is 6, Zit 43 jaar tussen. Hij had ook het gevoel, kom, man komt er diep in de 19e eeuw... Uh, hier hoort geen vrouw, maar hoort een man te zitten. Want er zaten koningin, koning Willem I, Willem II, Willem III... daar had hij er nog twee van meegemaakt. Hij had zoiets van, zo'n schoolmeisje, 20 jaar, op de troon... en dan eigenlijk boven mij gesteld... Dat vind me niet. Nee. Dat is nooit goed gekomen. Nee, okay. Nou, Willemina had uh, nog wel meer uh, uitgesproken standpunten. Zeker. Bijvoorbeeld in 1933 gaf ze haar mening over de NSB. Wat zei ze toen? Ja, over de NSB heeft ze toen in het Olympiastadion... een verhaal gehouden tegen de NSB. Uh, maar let op, dat viel toen helemaal niet slecht. Wel bij de achterman van de NSB. Ja. Die, overigens, die overigens niet zo groot was, hè, want wij doen daar heel groot over. Maar de NSB was natuurlijk niet, zoals in Duitsland, de NSDAP. Die heeft in 1935 hebben ze 8% van de stemmen gehaald. Maar... Uh, uh, twee jaar later, dat was het 4-5 procent. Ja. Dus kortom, het was niet zo groot. En het viel bij het Nederlands Establishment... met name bij premier Colijn, haar favoriet... Want dat is de, de premier. Ook anti-revolutionair, mm. ook gereformeerd. Mm -hmm. Maar dat was. Uh, nou, daar viel het goed. Maar kon dat wel? Bedoel, een koningin die zo'n duidelijke meen, politieke mening geeft. dat kunnen we ons nu toch niet meer voorstellen? Nee, dat is waar. Dat zou nu tot een schandaal leiden. Nee, maar dat komt ook. vergeet niet. Kijk, dat is ook een probleem waar de monarchie nu voor staat. Die monarchie wordt natuurlijk aan alle kanten met argus ogen. in een gedemocratiseerde samenleving bekeken. Maar in die tijd, een premier was een excellentie. Tot de, tot de jaren zestig. Ja, het, het is voor meneer Leers natuurlijk. Uh, <lacht> ik zou bijna zeggen, no nostalgie. Maar toen werd je aangesproken. Excellentie. Ah, ik wil het best wel een wel keer denk. tegen u zeggen, meneer de dus heer. U, u, u, <laughs> u zou het ook niet maar, maar. meer willen. Nee, nee, want u, u, wij zijn allemaal natuurlijk van een generatie. Maar ik zeg het natuurlijk met een knipoog. Maar dat was natuurlijk toen in ja. die tijd, in de jaren dertig had je een, stand, een, stand, een standsbesef. En dat kon dat gewoon gebeuren. Maar je had toen ook al de ministeriële verantwoordelijkheid. Ja. Ik neem aan dat het toen toch ook niet erg gewenst was... dat het staatshoofd zulke politieke uitspraken deed. Nee, maar met die verstanden, A wat ik al zei, het is een bepaalde elite... en die elite maakt het onder elkaar uit. En twee, uh, Colijn had dus al die ideeën over de NSB. Colijn heeft in 1936 het ambtenarenverbod ingesteld. Dat betekent, een ambtenaar mocht geen uh, partijkleding uh, dragen... Hm van de NSB. Maar he? dan sprak de koningin dus eigenlijk... namens de regering op dat moment, als Colijn het daarmee eens was. Ja, dat zou niet, niet, dat niet heel één op één zijn geweest... maar in wezen wel, ja. Is dat wel eens gebeurd, dat de koningin of de koning gebruikt werd... voor politieke uitspraken van een regering? Voor zover jij weet? Nou, dan zou dat het bewust graag gebeurt, heb ik nu niet concreet voor ogen. Nee, dat is, het, ik zou kan zijn dat ik iets over het hoofd zit. Ja. Als het, maar dat die heb, die nee. vergelijking NSB-PVV die maken wij nu natuurlijk weer. En Dat is natuurlijk altijd helemaal verkeerd, want dan krijg je onmiddellijk weer een ruil. Ja, over, daar ben ik cartoon, ook niet gelukkig. Dus mee. Dat doen we niet, nee, maar wij, jij noemt het wel als voorbeeld nu. Nou, nee, dat komt nee, omdat, omdat veel mensen dat te doen. Maar ik heb hier in, uh, tegenover Thijs wel eens betoogd. Uh, in Uitzend. Toen was jij trouwens volgens mij vrij, want daarom zeg ik tegen Thijs. Ah, over, ja, heel uh, af en toe. Ja, nee, nee, nee. Dat, vandaar dat ik het nu zo zeg. Ik, uh, ik denk nog steeds dat als je de vergelijking moet maken, uh, maar dat zo kort houden, PVV uh, of, of de moslims in Nederland moet je niet vergelijken wat Cohen doet met de joden in Nederland. Nee. Dat moet je vergelijken met de katholieken in de 19e eeuw. Oh. Dus die PVV-NSB vergelijken ben ik niet zo gelukkig nee. mee. Nou, daar houden we daar ook onmiddellijk mee op. Maar laten we het nog wel even hebben over de zaak uh, Oosterhuis, waar het nu dus over gaat. Kritische vragen gaan er nu komen aan de premier. Um, ja, wat nu? Wat denk jij? Hoe nou, het ja, wat wat, uh, wat uh, Oosthuis deed was natuurlijk buitengewoon onverstandig. Ik vind het wel weer sympathiek van Oosthuis dat hij zegt... ik ben een beetje dom. Dat was een leuke knip. Of een naar, beetje uh, is <laughs> uh, uh, <laughs> Oosthuis natuurlijk ook. Dat, dat hij dat toegeeft vind ik sympathiek. Maar het was ook heel onverstandig. Mm. Want ik zag die Van Haasma Buma uh, van het CDA uh, dat zeggen... Uh, zaterdagavond. Dan had hij gelijk? in. Het was echt onverstandig van Oosthuis. Want wat moet de koningin? Nee. Want als hij het van de koningin heeft... Ja, dan brengt hij haar in de verlegenheid. Mm. En zij mag niks zeggen. Nee, Misschien nee. had hij die speech wel geschreven. En dus zag hij haar hem uitspreken, en dacht hij ineens: hé, hey, dit is een heel andere tekst dan ik geschreven had. Ja, maar hij is wel Zeker. zo edel dat hij dat gezegd zou hebben. Ik, ik verwacht wow, wel dat, dat zou de koningin weer niet leuk vinden. Nee, nee ja, maar dit had ze ook, vond ze ook niet leuk. Nee, maar niet kunnen we hier iets uit concluderen? Jouw voorbeelden uit het verleden over Wilhelmina... wat we nu meemaken met, met, met de koningin uit het oosterhuis... en de relatie tot, tot, tot premier. Is daar een algemene conclusies uit te trekken? Nou, De algemene conclusie is, laten we dat wel uh, zeggen... dat het meestal heel goed gaat. Uh, dus uh, die, die relatie tussen premier en koningin gaat meestal goed. Ik, ik herinner in het wasverband Drees-Juliana. Heel goed. Den uil Juliana Heel goed. Bij de passivist. Ja, die redden zelfs het koningshuis. Ja, redden het koningshuis. Dat heeft trouwens Drees ook gedaan. De sociaaldemocratie heeft, heeft er twee... Oh, bij beatrix Gelukkig ja, goed. Nou, inderdaad, heel goed. Maar... Zijand, partijgenoot natuurlijk en misschien wel vriend van de heer Leers. Balken en de Beatrix daarentegen natuurlijk niet. Want de favoriete zoon, wat tenminste altijd gezegd wordt. van die drie zonen, Johan Friso, werd natuurlijk buiten het kabinet geplaatst. Ik heb nog niet meteen een scherp oordeel over Balken en die in deze. want misschien kon hij ook niet anders. vanwege dat gedraai en gestoethaspel van Mabel over de dominee, Klaas Bruinsma. Ja, dat heeft Beatrix hem. Maar ja, ik kan niet in het geheim van noord-einde kijken. Helaas. helaas. Zo, ja. jammer, jammer. Ik denk dat, dat, dat ze hem dat niet vergeven heeft. En ik verwacht dat Rutte... maar dat is natuurlijk een soepele man als je hem zo oogt. Ja, u kent hem. Wij kennen hem niet. Maar ik denk dat Rutte en Petrix dat ze opgelucht aan hem gehaald heeft toen <laughs> Rutte kwam. Ja, dat schat ik in. Dank je, Wim. We gaan gauw naar Tjeerd Branja. Die heeft het, uh, het programma uh, als een gedicht samengevat. Tjeerd, laat je horen. Duplo diplomatiek. Stanley Onzezani Kanani gediplomeerd... Accountant die op dit moment voor de Verenigde Naties werkt in Zwitserland... is naast de accountant een geweldige performancedichter. In Macedonië maakten wij samen de podia van een internationaal festival onveilig... om vervolgens ons zware werk vrolijk voor te zetten aan de bar. Stanley, ongezani kanani, gediplomeerd accountant, etcetera, was naar Macedonië gekomen via Amsterdam... en moest op Schiphol 11 uur wachten op zijn aansluitende vlucht naar huis. Stanley was geïnteresseerd in Van Gogh... Kijk uit naar het tochtje door de grachten en ik wil hem dolgraag bij ons thuis ontvangen met een bord stampot en een stevig glas bier. Maar Stanley Onzizani Kanani kwam uit Malawi en mensen uit Malawi mogen niet van Schiphol af, zonder visum, gediplomeerd of niet. Hij vertelde me dit op een strand bij het diepste meer van Europa en lichtte vervolgens toe hoe hij bij gediplomeerd moordenaar Gaddafi in zijn tent aan had mogen schuiven. Ik schaamde me voor het gebrek aan gastvrijheid van mijn thuisland. En voelde de belediging aan het adres van Stanley Ongezani Kanani, die vooral buitengewoon huftig was en zeer, zeer weinig diplomatiek. Oké, okay. de minister is net weg, uh... Ja, <laughs> dat is het meestal toch, Ja, dus, nou, misschien, dat, misschien kunnen we het aan hem mailen, het gedicht. niet gemist. Uitzending gemist, kan hij terugluisteren. Dankjewel voor jouw Dankjewel. gedicht, Tjeerd Bruin. we zitten op onze website, ditisdedag.nu ziet de Eerste Kamer er straks uit. Van die vraag zal premier Rutte misschien wel eens wakker liggen. Want als de senaat zich tegen je keert, dan wordt het lastig om te regeren. Premier Lubbers overkwam dat tijdens zijn derde kabinet. Hij kreeg te maken met verzet van notabene CDA-senator Ad Kaland. Een groot enthousiasme is er bij de fractie, beslist niet. Om bij wetsontwerpen te zeggen, het totaal van de afwegingen... inclusief de politieke leidt ons tot een negatief oordeel. Dus nee... Lijkt mij een ernstige bedreiging voor ons bestel. Dat moeten we dus niet gaan doen. Als er geen overeenstemming is met het parlement... dan komt het niet tot stand. Zo simpel is het. Dat zometeen na drieën. We nemen afscheid van onze gasten. En dat zijn Nicolien Zuidgeest en Wim Berkelaar. En zometeen na drieën zijn we bij u terug. Tot zo. U heeft onlangs de stempas voor de Provinciale Statenverkiezingen... van 2 maart ontvangen...